De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben de Iraanse revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties gezet. Ook zijn 21 mensen en organisaties in Iran op de sanctielijst geplaatst. Dat is gedaan als reactie op het doden van duizenden demonstranten bij protesten tegen het regime in Iran. In de Spaanse stad Huelva wordt een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van het treinongeluk bij Córdoba vorige week. Meer dan 4000 mensen wonen er mis bij. Onder hen zijn de koning en koningin van Spanje. Familieleden kwamen ook aan het woord en zij bedanken de hulpverleners. Bij het treinongeluk vorige week zondag kwamen 45 mensen om het leven. Een 80-jarige Brit die na het winnen van de loterij een drugsimperium opbouwde... is veroordeeld tot 16,5 jaar cel. In 2010 won de man omgerekend 2,8 miljoen euro. Met het prijzengeld bouwde hij een professionele drugsproductielijn... in een huisje achter zijn woning. De politie spreekt van een volledig geïndustrialiseerde drugsfabriek... waarin tienduizenden pillen per uur konden worden gemaakt. Ook heeft de man in illegale wapens gehandeld. Dan het weer in het noord en oosten sneeuw. In Groningen kan dat duren tot ver in de nacht. Op andere plaatsen meest droog bij 0 tot min 2 graden. En ook morgen overwegend droog met wolken en wat zon. En dan wordt het 0 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM. Ja. En dan heb je weer zo'n moment dat hij het uh, weer even gewoon af laat weten. Not responding. Ja. Zien we weer. damti dam. Ja, gaat weer wat. aanlopen problemen wat betreft dit tweede uur, want ja dan doet het systeem even moeilijk. En dan ben ik bezig om iets uit het grote systeem waar deze dit programma onderhangt van het van de omroep. Probeer ik even een geluidsbestand van het afgelopen uur even over te hevelen naar een map. Ja en dan dan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 Terwijl ik nog heel fijn nog een paar letters ergens zie staan in beeld. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten wel op jij buis in ieder geval. Dat, dat één ding. Je, je, er staan nog wat letters, maar die zullen zo direct wel gaan verdwijnen. Nu is het tijd voor Exilia. Met het nummer Dance with Danger. En dat heeft ze vorige week uitgebracht. Dus die laten we nog een keer horen. The thrill of it. I like the heat, burn it down. I like my heart with the night in it. I like the best when it gets resist. I like the need, do it now. Nice. On my fingertips it I love my red secrets on its lips. I love it when it goes so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 Dit. Dus uh, goed, uh, we gaan hem uh, nog een keer terug. Uh, Tom Bruins vanavond in de studio. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> ja. En hij is niet alleen, want hij heeft ook een toetsenist meegenomen, dus Philip Kars. Goedenavond. Ja. Even, uh, even netjes weer, uh, makkelijk weer bij het uh, monteren uh, van uh, de samenvatting. Um, Tom, want jij hebt vorig jaar heb jij een album uitgebracht. Dat is ook meteen je debuutalbum uh, geweest, toch?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 titelnummer van het album. Dus het is aan jullie nu. When i was alone you would say it just so happens that we're all a me until I change my mind and the sun had cast its rays upon my face.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 She's still learning the melody Assuming the words will come and that they'll help explain her misery Waiting for the rain to drown me in my bed To end the sunny day I'm waiting for a drop, a little bit She doesn't need anybody's help Or she's never known what the hand of a friend can mean But only a fool has yet to discover How simple it can be Waiting for the rain to drown me in my bed To end the sunny day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 as modest, creative, and unique. I take pity on folks who haven't met my Emma. Well, now's your chance. She's hit the road, left everything except to know had the guts to say that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 Uh, en wat is uh, dan de richting die jij uh, hebt uh, gedaan? In de, in uh, de... als, to als toetsenist, ik vind sessiewerk heel leuk. Dus uh, als iemand nog toetsenist zoekt, uh, bel me. Waar <laughs> ja. de camera, kijk erin. Ja, kijk de camera in. Ik kan nu inbellen, er verschijnt één. Nee, ja, uh, ik vind heel veel projecten leuk. Ik speel een, een, een yardwork band, George and the Rams. En uh, met Tom, dat zijn nu de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 Op het album Waiting for the Rain. Oh bundle, spring on the plains. Oh bundle, waving at trains.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 To the photographs How come you're alone in a field The ball at your feet A sword and a shield There's not a hand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 zo. Het is bijna het eind van uurtje nummer twee. Dus ik stel voor dat we met Jij Buis ook wel een beetje kunnen stoppen wat, wat dat er gaat. Want ja, uh, nog een uur, uh, Javi Koper, alleen maar een beetje zitten kletsen. Dat, uh, dat gaat hem niet worden, denk ik, uh, in, in dat opzicht. Uh, maar we sluiten af met het betekenis en zo naakt als we gekomen zijn. En daarna hebben we nog een uur alternatief FM. Over liefde en seks en een kleine dingen in het leven... It's a word for Mutele. It's